Ruigoord, Pinksteren, 2024. Waterceremonie. Uh, en dat klopt. Die wordt gehouden door Cheryl M. en Maartje. Ja. Ook zometeen is de officiële opening met Aya Waalwijk. Oké. Okay. Ik ga even zoeken waar dit is en kom ik weer terug. Alright. Uh, ik... uh, Oké, okay, dat is niet hier per se. En zij doet de waterceremonie en Aya is, weet ik niet, ga ik even uitzoeken waar het is. Sylvie, ik wil je graag voorstellen aan iemand. Okay. Dit is, is Sharif Simmons. Hallo. ben het? Confused and things. chaotic, like yeah, always. Yeah, that's <laughs> alright. <Okay. laughs> and uh, it's first time in Duijgort <laughs> for Zwiet, This is Geel. Yeah, I know. Uh, well, uh, let's uh, get some yeah. proof. Yeah. Yeah. yeah, nice. So Sylvia for years and years has been going around the village with a microphone recording. Capture it and all. Uh, yeah, for yeah, yeah, yeah. Yeah. the yeah. archive for the future to come. Oh, yeah, for the yeah. generations. Yeah. <laughs> yeah. Um, Cheryl, is she's preparing? Oh, okay. we'll see. Okay, we'll see, okay. You, see you later. See you later. Nice. As yes, you're here. Welcome. Gotcha. Okay. Um, so this is a water prayer. And uh, like I said before we So we wanted to open this um, gathering um, for everyone um, with their safety and with joy and um, with happiness and, and and open a space for learning and healing um, as a community, inviting more people to to come to this place. Mm -hmm. So I think, um, Celine, can you set the intention for everyone here? We could even hold hands. Yeah. The intention of this first uh, yes. wedding. Oh, okay. okay. So, I'll... Okay, so much, so much thanks to me. the waters, the nature of this place, and the nature we are all part of, the water we all came from. Bless all our mothers, bless the waters of this planet, The waters have run through this village right under our feet, in our bodies, in our sons and daughters, in our grandfathers, grandmothers. And may we have all our good hearts and intentions in the water prayer and it spread all over the world. And thank you. If somebody wants to also add something to that? I would love to add something, thank you. One, uh, two weeks ago I was invited to come to Colombia and uh, from that moment on, every time I pray for the waters, which I do for a long time, uh, the water of Colombia is directly connected with the place where I am with all the sisters, I was there. So from this moment, from this high place there in the mountains, the origin where the water comes and starts, we connect, thank you. Thank you for the water and my prayer is that there will be clean water for all our children and for seven generations. To restore the respect with water and with all our relations, Aho. I also like to do a prayer or like make a connection with other groups. I know one group for sure is having a sweat lodge in Palina Clash near Dublin. And so there are more people praying on a day like this. So let's all unite and combine and connect the lights. We are a home attack, Yasemin. Yes, I pray that the water may flow in a natural way again to bring harmony on our realm and in ourselves, I hope. I pray that the animals and humans and plants and all made of water um, will not be owned by one another. Thank you. I want to uh, express gratitude for old friends for um, re meeting each other here now and in the, in the days before us. And uh, to new friendships and uh, new friendships, the uh, connections that come in the coming days and pray that everyone is uh, safe and in good spirit and open heart and uh yeah, enjoy and in love and in friendship together that's my uh, really my wish for these for these days I want to say thank you for all of those who have left their communities and who have traveled to distant places so that they might bring their energy and their knowledge to share um, in places like this because it's not um, it's not a vacation um It's actually the transmission of ancient knowledge that needs to be um, in places like this and other places across the world. And I just want to thank water for keeping me safe and always taking me to places where people are willing to learn and pledge um, their commitment um, in whatever way that might be to honor her, protect her, and remember her sing to her, um, pray with her um, because she has been here uh, forever as long as the earth has been and she's timeless and, uh, and we need to be closely um, related to her as we possibly can. So um, there are things on this table um, for you to learn about um, but mostly for the water within us to Become a prayer so we might be a blessing for everyone that we meet and speak and enjoy time with. I thank Creator for all of that. Yeah, good. Okay, um, does anyone have questions about the water and the ribbon and uh, are the ashes? Yes. What is this? Yeah, so the, so the ribbons. Uh, yeah one point, will make um, um, and maybe give a uh, how do you say the intention, no, a an, an, uh, promise to the water. Maybe uh, something you, um, you promise, yeah, From, yes, uh, pledge that you make to the water, um, and you can um, take this one ribbon, take it home, and remember the pledge you made at home and put it on a place maybe around your wrist or in your kitchen and remember for example it could be every time I drink a glass of water in the morning I will thank the water and realize how much um, yeah what a magic magic is in my cup and um, it could be for me that that was my first pledge so <laughs> just to give an example um, so at one point we'll Do that? Um, you can do that if you like. Not um, now? Yeah, we can do it now. Mm -hmm. Or, yeah. yeah. And There's also, um, she, you brought the blue, the color blue. Yeah. Um, um, friend this friend? is a, a reminder today that you were here and that your intention. Today is actually to walk with water, intentionally and maybe make that practice every day. Mm -hmm. It's, uh Barsten. Wil je dat nog een keer zeggen? Het gaat bijna losbarsten. Ja, oké. Okay. Ik was <laughs> net al bij de waterceremonie. Ja, leuk. Ik heb een heel klein stukje gezien. Zag er echt heel fijn uit. Heel mooi. Dit was Marsha Plompenaar. Ja. Ik heb nog een paar een hele hulp nodig voor een panier. Soep! And then we just a slice in a slice of time, time, time. <laughs> rhythm and rhyme, rhyme, rhyme. Chow, chow, chow. Chow, chow, chow, chow. Boom, boom, boom. Yeah. What do you want? Ooh. That's what I want to say. You look good, though. Yeah, You look neat. Okay. This is my brother, Paul. Oh, yeah. Uh, yeah, from Amsterdam. Uh, number one man from Fred and Barney, long time ago, famous from the song I'm a sucker baby. <laughs> the uh, the yeah, the Rastafari, the ever living, ever fake. Jah I. Camille Proust. I keep on and playing, and playing, and playing, and playing oh, the day away. Oh, oh, oh, oh. Uh, yeah, come here with the guitar man, Rastafari. Ever living, ever faithful, ever sure. Let love come rocking through your door. We are the, the onion. Oh, oh. flying high! Like a panther through the sky. The dark oh yeah. Drinking the night. Watch, watch, watch, watch, watch. What? What? Oh. See what? Yeah, ever living, ever faithful, ever sure Let love come rocking through your door Like you've never seen before Yeah, see that vibration rise Oh um. yeah Oh, Rastafa, ah. Yeah True poets To the, the rhythm, rhythm. Yeah, those blues. Well, I seen them on the TV, the movie show. They say the times are changing, but they don't know those days are gone forever, over a long time ago. Oh yeah. Over tien minuten begint de opening ja, ja. bij de kerk. Over tien minuten de opening bij de kerk. You, okay. Dit is zo. Nee, deze is van Roberta. Ja, die is van Roberta. We oh, eh. deed het net wel. Oh je? ja? Ja. Oh, shit. Het is, raar, het is een raar ding. Want ik kan hem ook niet opladen. Hij heeft geen adapter bij zich. Hij nee. Heeft hij niet aan boord? Het is een dag. Ik weet je, het is mijn eigen schuld, gaat Jan. Nee, maar het is gewoon dat... Uh, ik zeker weet dat dit hele goede nieuwe batterijen zijn. Oh, ja. Die wel ook nog. Maar uh, uh, nou ja, het hoofdpodium loopt. Ja, het, uh, ja. De zijpodia lopen ook. Ik ben verbonden met Hans Gritter. Met Hans Gritter. Met Hans Pattenpoel. Okay. Wat kan ik meer doen? Deze heb ik gisteren gekocht. Ja, die heb je erin zaten. Ja, daarom vroeg ik ook een te Geef maar nou die spullen op tijd. Dan kan ik... Ja, ik zit nog even te winnen tot ik het verkeerd stoppje in. Ja, maar je, je venster staat ook niet open. Oh ja, nu wel. 10 minuten bij het hoofdpodium, hè, Wouter? Over 5 minuten dus. Bij de kerk. Daar is Aja. Jij bent op doorreis, oké. Okay. Ik ik jou zie, Sylvia. Ik kan erop zitten. Ik kan er niet Ik kan er mee zetten. Wat is hier aan de hand? Ja, het ligt dus niet uit de batterij. Dan staan ook in de salon. Kom, kom. Kom stom. Dat lijkt heel helikopterstoel. Ja. Oh, kut. Ik weet niet, we gaan er later naar kijken, Ja, want ik moet nu naar de hoofdpodium. anders mis ik dat ook. Ja, ik snap het. Wat ga ik missen, of wat, ga ik, wat, wat, ga ik, wat gaan we doen met de voetie? Het ah, ja, oh, oh, het is misschien de laatste keer. Right En, nou, je ziet het. Dus, uh, de poorten naar de hel. Uh, nee. De poorten naar... Uh, de ja, of Is, is het dan een jubileum dit jaar? Hoeveelste keer is dit nu? Ja, nou, dat is het twintigste trofee. Twintigste? Ja. De ruige trofee. En hoeveel ze de Vuurige weet ik niet precies. Maar het eerste poëziefestival dat jullie nou, iets deden? dat moet al uh, in de vorige eeuw, verder in de vorige eeuw geweest zijn. Maar. Dus uh, de Google uh, Answering Machine is in 1997 als eerste begonnen. Oh, oh, kijk, nou die weet het beter dan ik. De Google Answering nee, de Machine? De nee, de AI. Nou, ah. uh, oh, die Nou, ja, uh, ik hoop dat we allemaal een enorm feest komen leveren. Nou, jongens, al, ja, jullie het zijn het zelf ook mee. Dus. Mede, mede, voor Sebastian. Ja. Maar uh, het is wel een beetje overvloed uh, aan media-aandacht, heb ik het gevoel. Die mensen staan te fotograferen en te filmen bij. Uh... Oh, ja, ik het Met zijn allemaal uh, amateurs, vrienden. Ja, en Jij precies. bent ook een beetje professionele. Ja. Ja, nou, ja, ik probeer wel iedereen te geven professionaliteit. I'm not going to Jou zee maar met betrein wel. Wil je nou lachen? Kom ja. die zee maar mee. Ja, ik zie het. Ja, een polletje gras in en als jij daarna komt en met een van die penseeltjes dus twee oogjes en een mondje maakt want als het mondje ja, het mag een mondje zijn een open mondje ja, dan doe je het eigenlijk als ik het even op mijn hand zou doen zo en twee oogjes en, en de poortje kan daar staan op de grond het is waar of... Eh, zomaar... Ja, Dat is zomaar... Nou ja, wat ga je doen? Dat vraagt wij Zou jij willen vragen aan de mensen? Om het hier vrij te houden? Dat is wat I'm just asking him. I am got it so Oh, Ik kom je maar eens dichter bij Aya Dan Pot, uh, op het pad gezet van uh, de kerktras naar de buitenpodia. Uh, daar is uh, gras in geplant en nu staat er een microfoon bij. Ik ben moeder aardig. Op eeuwen zijn mensen mijn hemelse lijf op het lichaam geschreven. Mijn bergen zijn borsten die grondwater geven, rivieren doen leven, op mijn boken zijn barsten. En mijn melk is de regen. Mijn kraters zijn navels, want ik ben een buik, een wereldbolle buik. En ik kan buik spreken, ja. Als de wind de kop opsteken, gaan liggen. Of met mijn oog in de orkaan met stilte toeslaan. Ik geef telkens donder en bliksem inbegrepen, losgezongen wanneer ik mijn mond een vulkaan maak met vurige tongen. Daarom dacht ik, hoe kan ik al dit ruige oord op andere wijze spreken... en met mijn klankschaal als spreekbuis... in een verstaanbare taal een teken van leven geven. Nou, dat doe ik zo. Het toeval bepaalt mijn lot. En daarmee draaide van mijn aarde en werken pot. Vrouwen mannenpoten, En zo werd mijn aardepot door die vrouw vol aarde gestort. Ja. Waarna een man met een polstok er een zaadje in stootte. En toen kwam er als plot... En dat was echt top, dat was echt top, Een kind die mijn aardepot voorzag van een pratende kop. Die gelukkig ook jullie moedertaal spreekt. Dus uit de grond van mijn hart... Welkom in mijn groene paleis. Jullie zijn het waardig. Neer te strijken op de schoot van moeder. Ik ben als matrijs voor vruchtbaarheid. In de oertijd als oermoeder vereerd. En met mijn ronde vormen als. Schoon even. Gepersonificeerd. Modder, moeder, moer, mata. Madera, en meter. Mater, matronen, materie, materiaal, maatbeker, matrix. Voor alles dat zich openbaarde uit paarmoeder aarde, de vochtige. Als moeder aller stenen, aller planten, aller dieren, wordt mijn naam gedragen door mensen en rivieren. Ik word ook met voeten getragen. Treden ondersteboven vastgezogen. Loop je over me heen. Ik ben een magneet. En lig in jouw oog aan je voeten nederig te wezen. Als een blok aan je been. Zoals al gesteld. Ik ga je niet klagen over al het geweld. Vanwege mijn. Zoals al gesteld. Ik ga je niet klagen over al het geweld. Vanwege mijn metaal waar mijn wapens van smelt. En dat honderdduizend megahertz weltschmerst is gemeld. Nee, vandaag geen klaagzang over dat ik ontaard ben verklaard door een mensenplaag of dat het diertje mens zijn biotoop onleefbaar maakt. Voor een goudaderlating die zijn god. Mensen werken op mijn lachspieren. <lacht> ik, uh, ik word ondermijnd, uitgezogen met trof, volgespoten, bestolen, bezoedeld, geplunderd, verwoest. Geplukt, vertafeld, opgeblazen, platgetrapt, al geslagen en afgegraven. Met al die gewriemel en en gekietel. Vanwege dat gegraaf pis ik soms in mijn broek echt hard van het lachen. Wel een hele tsunami vol. En geef ik kolen en olie voor de steden die stinken, dan stik ik pas echt van het lachen. <tiedert> is het geblazen hoor. Echt waar, we hebben zo'n lol. En dan gaan mijn orkanen weer gazen, ja. Af en ja, knikker, schier ik het uit. En dan lig ik te buiken. als er weer een chronische gasbel verdwijnt onder druk van de tektonische platen. Als door mijn gebulder mijn magneetje verschuift, dan weet jij niet waar je blijft. <laughs> ja. Traterend laat ik mijn bewoners hier en daar wegvragen, glierend en proestend, zodat zeeën buiten hun oevers streden. Ik laat ijskoud lachend als een sneeuwbal een ijstijd aanbreken, of wederom een vuurzee voor mij spreken. Ja, gaat ja, de kruik wel te wapen tot ze waarst van het lachen. Soms ik ze allemaal. Een keer kapot. We zouden het aardig houden, dus van persoon tot persoon. Ik ben eigenlijk net als jij heel gewoon. Alleen jullie mensen lijden aan een Moeder Aarde-syndroom. Ikzelf heb moeder, nog vader, kind, nog kraai en niemand nodig meer. En dop op mijn eigen wijze, in mijn eigen tempo, mijn eigen bonen. Ze noemen mij vaak Ja. Ken je mijn pseudoniem? Ik heet Geo voor Geografie en Geopolitiek. Geo die sint Georgie in het leven riep. Om de draak te steken met de jungle die ik schiep. Ik wil ook geen Geo en Gaia zijn. Als heilige Hermafrodit. Hoe aan het onthouden en ontginnen van de planeten te beginnen. Nou, door op te houden met het aanbidden. Vader zon, moeder maan. Infantiele projecties die overgaan, ook al geeft de maan menstruatie aan. Ik doe aan zelf een vruchtteam. heel makkelijker. En ook al heet ik moeder, uh, ik wil genderneutraal bestaan. Net als jullie ben ik deel van een kosmische vibration. Vijf elementen breng ik samen. Daaraan ontleen ik mijn gratie. Het kosmisch octaaf ...doorkneedt mijn hemelslichaam... ...met aarde. Het heet vuur en water. Dankzij het kosmisch octaaf ...dien ik van repliek. Met de mondiale muziek... ...de voor jullie onaanhoorbare dynamiek. Een storm die huilt... ...een ketel die fluit... ...gefladder, gesis... ...geknars en gesnuikt... ...in een wereld als knakschaal... ...bepaalt het kosmisch... De klankkleur van de sterren. verbaal, kabaal en beeldgeraas. De tonen van kunstenaars. Een oorverdovende golf die breekt in de branding pure magie waarop je kunt reflecteren. Een symfonie of een lied componeren, improviseren. Dat doen ook de planeten zoals je ziet. Ik zeg keer op keer, ik verkeer in een hogere sfeer. Ben wellicht in de atmosfeer en wil geen godinnenverering meer. En geen, en geen verering meer. Natuurlijk, vrouw, vrija en moeder, natuur en moedertje, zoon bij dageraad, mogen voor mijn part allemaal bestaan. Maar. Net als moedertje Zon aan de horizon, als de zon ondergaat, je kent het, de rest klinkt al minder aangenaam. Op Mars, om daar een oorlogsgod te eren, of om op venerische heuvels van Venus te recreëren. Planeten zijn net als mensen, planeten hebben vriendjes en houden van... Planeten zijn net als mensen. <laughs> Planeten hebben vriendjes en houden van spelen. La la la la. Ik speel vaak met Venus en met Mars, Pluto, Jupiter en de zon. Ook zij zijn geen goden. Nog antropomorf. Ja, ik ben slechts Moeder Aarde. De donkere Aarde. Moeder Alles. Moeder van al één. Helemaal één. Deel van het heel al. Ik heb een begin en een eind. Net als de lente die hier jaarlijks verrijst uit de voedingsboom Voor het paradijs. Ave Eva, waar blijft het tijd? Met het malle diertje, mens, wil ik wel een potje spelen. Ja, dankzij het kind dat mij een gezicht heeft gegeven, kan ik je het symbioseren, de symbiose aanbevelen. Dus laat me met rust, komt allen tot mij om jezelf te vinden en inzicht te krijgen. Ook ik ben op zoek naar mijn eigen Af en toe dan, ja, maar het, uh... het is het eind. Ja. Welkom op vurige Tongen Ja het Pinksterweekend Waarin de Heilige Geest Gaat neerdalen We zien Hans Plomp We zien Aya En we zien zoveel mooie mensen En we beginnen even met een leuk gedichtje van mijn grote vriend Paulus. Um, Laten we het even openen met een goed gejoel. Oh, dit is Vuurige Tongen. Ruimvoort 2024. Mogen de heilige geest in ons allen neerdalen. De hippiekriet. Wie kent hem niet? Hij loopt te schreeuwen tegen rechts. Maar wat hij stemt, dat zegt hij niet. Hij lacht tegen elke vrouw en bejubelt haar energie. Hij vermijdt alle andere mannetjes. Hij ziet ze wel, maar hij hoort ze niet. In de lente en de zomer loopt hij in een fleurige hangbroek. En marseulen over het veld met in zijn schoudertas een dik vaag boek. Want het maakt hem zo interessant en oh zo mysterieus. Hij zegt ik ben een hippie, de wereld laat mij geen enkele keus. Maar als hij geen drank of chemicaliën meer heeft, dan wordt hij toch een tikkie onbeleefd. Hij zwalkt van tent naar tent lallend en aan zijn broek vastgekleed. Dat Zodra het nacht is, heeft hij niet kunnen scoren. Dan wordt hij een van de mannetjes en dat moet iedereen ook horen. Wederom in mystiek gehuld, want de hippie heeft uiteindelijk weinig geduld. Hij steelt andermans creatieve ideeën. Hij voert ze uit, alsof hij ze zelf heeft verzorgen. Hij zuigt je leeg, de tovenaar, voor al zijn vee. Maar iedereen weet hoe het allemaal is begonnen. respect, niet uitverpakse Applaus voor Paul! Het is geopend. Ja, oh, oh, oh, oh! Ja, elk nadeel heeft zijn voordeel. En uh, ik kan dan weliswaar niet meer lopen, maar uh, ja, dit is ook geweldig. En uh, ik heb deze geërfd van uh, Rudolf. Right. Ja, en Rudolf had hem geloof ik weer van Lorenz. En uh, zo kunnen al die uh, uh, ruigoot veteranen genieten van uh, dit heerlijke comfort. Nou ja, het, is, uh, het lijkt wel alsof uh, de magie nog steeds werkt. Het lijkt wel, het werkt gewoon. Het is ongelooflijk. Dit weer, jullie allemaal. En we willen dit uh, feest beginnen... Met een, uh, ja, eigenlijk is een kleine staalkaart van de Ruighoortse literaire kliek. En uh, die loopt uiteen van, uh, ja, van sonnettenschrijvers tot, uh, tot, tot hiphoppers. Van historische romanschrijvers tot satire. En het is een rijkdom die we toch even wat willen laten zien in een heel snel programma. Dus jullie krijgen nu uh, te horen... Uh, acht uh, ruighoortse dichters, dichteressen. die allemaal in enkele minuten tijd. hun uh, schoonheid met jullie gaan delen. En jullie vast uh, murf uh, beuken voor de rest van het programma. En uh, ja, wil jij beginnen, Henk, of nog niet? Ja, waarom niet? Hij staat hier net. Henk Witte Aap, onze haiku-dichter. Hij heeft echt een paar onsterfelijke versen geschreven. Ik wil het gras niet voor zijn voeten wegmaaien, maar dat mooie haiku die daar uh, bij de ingang staat over het kosmische lek. Oké, okay, welkom allemaal. Uh, het is een beetje stand-up uh, haiku met een hoop commentaar. Dus Het is namelijk een krachtpuntvoorstelling. Mensen die het niet begrijpen, die moeten het even in het Engels vertalen. Deze meneer snapt hem. De rest die snapt hem geloof ik nog niet. Oké, okay. we gaan beginnen met een beetje haiku gebaseerde ademhalingsoefening... Adem uit en in. Dat gevoel van binnenin, laat dat naar buiten. Adem in en uit. Alles wat je buiten sluit, zit toch middenin. Adem uit en in. Innerlijk en uiterlijk zijn geheel gelijk. Adem in en uit. Sorry, adem uit en in. De ruimte ertussenin is de ware zin. Oké, okay, nou een uh, beetje senderaai, oh. een komische haiku, toepasselijk op dit weer, alhoewel we gezegend zijn nou. Blijven lachen hoor, tussen de regendruppels door. Droge humor helpt. Okay. Ze zijn allemaal heel kort, hè? Oké, okay, nou even een uh, nog steeds actueel eigenlijk. Laat je door die vaccinaties niet koeieneren. Ja, angsthaazen maken goede proefgenen. Bepokt en bemazeld slaan we ons door de virale tijden. Ja, het zijn ook commentaren. Hè? Ik doe maar een paar haiku, maar uh, een hoop commentaren. Als iemand zei, doe eens normaal, vond ik dat vroeger al ouderwets... Het is nieuw normaal? Dat klinkt toch helemaal niet? Het nieuwe normaal is het oude verhaal in schaapskleren. Het nieuwe normaal is alweer doodnormaal. Doodnormaal is doodgewoon. Doodgewoon is een dode gewoonte. Dodelijke gewoontes zijn dodelijk gewoon. Oké. Dan... Uh... Heb ik nog een, uh, tot besluit, even een haiku. In een kale boom springt een blad van tak naar tak. Oh nee, een vlinder. Ja. Nou hebben we hier, uh, hebben we die vlinder. We hebben een hoop vlinders, maar ik wou nog even, de powerpoint presentation is dit. Oké, okay, dank jullie al. Dankjewel Henk. En, uh, het is wel uh, in de anti-hierarchische sfeer van Ruigoord... ...dat we nog geen volgorde hebben gemaakt van de optredende dichters. Dus uh, wie er toevallig in de buurt is, zie ik al bekende gezichten. Eh, nou, dan doe ik het zelf maar even. Mag ik intussen de Ruigoordse dichters en dichteressen oproepen om uh, zich klaar... Oh, daar komt er alleen aan gesprint. Alfredo. Alfredo van de podium! Ja, ik hoorde het oproep en uh, oproep der Kabouters heet het toch? Vriend Poortvlieg. Ik um, zal u niet uh, te lang uh, bezighouden. En, um. ja, ja, okay. Ik ga je vergasten op twee gedichtjes. En de eerste is getiteld de hartstikke dichter van het land. Ik ben de hartstikke dichter van het land. die dat, dat ik er veel van kan. Van hard werken bedoel ik dan. Maar in het doopst... Van mijn gedachten ben ik nogthans de hartstikke dichter van Nederland. Ik werk mee, of ik werk tegen, al na gelang. Want, zoals de oude Neskio reeds schreef... ...dat zelfs God bij God niet weet of die verdomde dichters daar vertrouwen kan. Of niet. Nou, ik ben dan de hartstikke dichter van Nederland. Een onwaarschijnlijke incarnatie van irrelevantie en revelatie. Ik verwacht uw invitatie... Nodig mij uit op uw partijtjes, laat mij kletsen in uw shows, laat mij slijmen en uw vlijen, laat mij rond uw studio's, laat mij wonen in uw huisje, logeren in uw luxe flat, laat mij eten uit uw vuistje, laat mij slapen in uw dochtersbed. Ik kom en zie en neem het ervan, want ik ben nou eenmaal MC Alverdex, De hartswekkende dichter van Nederland. Met dank aan James Brown, de hardest working man in showbusiness. Um, Oké, okay. even iets pijnlijks. Oud, oud zeer. Oftewel, op een oude fiets. Ach, daar ging ik weer door het straatje waar ik jou lang geleden wel even fietsen leren zou. Waarbij ik mij overigens nog lelijk bezeerde. De kinderkopjes zijn inmiddels hergeprofileerd. Stoplichten geïnstalleerd. De straatnaam is veranderd en nu is het eenrichtingsverkeer. Haai het dan de mar markerende plek waar ik toen plat op mijn bek ging. En tenminste op drie plaatsen, krak, mijn hart sprak. Yeah. Yeah. Um, Oké, okay, uh, een uh, beetje nostalg nostalgische over MTV. Ik wil, ik wil, ik wil mijn MTV meer, maar al drie maanden, een uur of drie wil ik mijn MTV. Empty, Empty, MTV. MTV. MTV. MTV. Hey, uh, heb jij zin in een uh, klein stukje ruig hoort. Of heb je je ding gedaan? Nee, ik heb het ding gedaan. Oké, okay. straks Oké, oké, oké. En de tekst van die prachtige moeder Aarde, die uh... ja, die was van Aya. Of mocht ik dat niet verklappen? Heb ik nou het gras voor je voeten weggemaaid? Enfin, dan doe ik zelf een paar gedichten. En het eerste slaat op Ruigoord. Het paradijs hervonden. Langs het stille slingerpad. Dat ik haast vergeten had. Raak ik... Op dit oude land dat op ons wacht in godentrand Alsof we door dromen glijden langs de grenzen van de tijden. Dwars door de geheugen zeven in voorbije en toekomstige tijdloze dagen leven. En de moeheid is verdwenen uit mijn bleke spillebenen. Dat zou je niet zeggen met zo'n karretje. Maar... <lacht> En de moeheid is verdwenen uit mijn bleke spillebenen, want de wereld haalt niet meer al mijn visioenen neer. Zuidenwind speelt met mijn haar, roert mijn ego door elkaar. En mijn eigen hogere geest brengt mij binnen op een feest waar ik naast een goed glas wijn nectar slurp en ambrosijn en andere middelen net zo fijn. Nou, jullie weten waarschijnlijk dat er geen kruis meer op die toren staat. En waarschijnlijk weten jullie ook dat dat kruis door de bliksem getroffen is op een zekere dag. En uh, nou ja, wij hebben onze conclusie getrokken. en We hebben ons eigen symbool daarop gezet. En uh, dat is nog een heel verhaal, maar dat symbool betekent eigenlijk als het vrouwelijke en het mannelijke samengaan, glimlacht de eeuwige geest. Nou, en dat staat er maar gewoon. Het is maar goed dat God niet bestaat, anders uh, had hij er nog een bliksem op afgestuurd. <lacht> ik uh, draag nu een kort gedichtje voor. Dat heeft eigenlijk ook een beetje te maken met, uh, ja wat zou ik zeggen, de, de, de spiritualiteit van Ruigoort. In ieder geval wat mij betreft. Je zou dit in een christelijke kerk niet mogen zeggen. Wat ben je mooi met je neus en je oren, met je billen. En die kut van voren, ben je schitterend herboren, ouwe vriend. Wat staat een vrouw je goed? Wat staat een vrouw je goed? Je ruikt naar en, en en je smaakt naar bloed. Weet je nog hoe we eeuwen geleden in elkaars armen zijn overleden? Ik was vrouw toen, jij was man. Nu omgekeerd, dat komt ervan. In dat is een, uh, een lofzang op onze moeder natuur. Spinnen, dragen, hieroglyphen. Pouwen, ongekende kleuren, klanken, vormen, smaken, geuren. Ieder vindt ze naar believen op deze aarde. Belladonna Monnikskamp. Levende raadsel. Niets liever dan machteloos te zijn tegen de macht van uw woord. Sla me met uw woord, martel me met uw woord en dat woord dan weder als een kussen regen op mij neervallen. Daar heb ik behoefte aan, omdat de literatuur, de taal, het woord, mijn liefde is voor altijd. O, oh, geef mij proza om te bewonderen, geef mij taal om lief te hebben. Ja. Dankjewel. Nou, en als je dat in de praktijk wil zien, dan moet je zeker het laatste boek van Jan kopen... Het... O, oh, daar heb je het. Het Xoanon. Oh. Ah ja, daar is hij toch. Ja? Ik lees euh, een tekst voor. En die heet De Mensenfluisteraar. Het is da-da, da-da, da-da-da. Da-da, da-da, da-da-da. Het is... Da-da, da-da, da-da-da. zijn in absurdia. In welke film kom ik nou terecht? Het lijkt wel een sprookje. De stad is echt een freakshow. Waar u, jij tegen zegt. Schijndoden, kopen ingetogen. Welvaartziekten... Op de pof, gelokt met borsten, stort de horde zich op schappen. Kouwe kak, tossend trekt de massa voor een aflaat naar de kassa. Vreten is de aanvalskreet. Ik schraap mijn keel en fluister, Hey, jullie zijn mooi. O speling der natuur, ode aan het leven. Ik fluister, luister. Jullie zijn mooi, nog mooier dan je iPod, je auto, je laptop. Maar ze willen me niet horen, ze vinden me raar. Een enge mensenfluisteraar. raar. Het is dada, dada, dada. -da -da. Als beetje zombie. Val ik niet door de mand. Ik bespeel het toneel. De glimp op straat. Gemaakt door zich te laten vermaken. Opgefrist naar plunderland. Het decor van lik op stuk. Besloten panden. Kale wanden. Op het oorlogspad belanden. Spookburgers. Ontluisterd in het duister. En ik fluister. Hé, hey, jullie zijn mooi. O, speling der natuur. O, aan het leven. Ik fluister, luister. Jullie zijn mooi. Zo mooi als de bomen, de bloemen, de beesten. Maar ze horen me niet. Nee, ze vinden me raar. Een enge mensen fluisteraar. Het is dada dada da da da, -da, da, -da, -da. Dada, dada, dada, dada, is dada, dada, dada, -da souffleur zijn in absurdia. Geschaduwd door de dunkpolitie, ondervraagd over mijn gefluister in het openbaar, antwoord ik dat ik hardop repeteer als souffleur mijn teksten leer van de leugendetector. Mag ik gaan, ik ben het oog van de naald. Speel gedoog niet, immuun voor regie. Ik ben wat ik doe, bestuiter het circuit. Op het vreesplein, in de Asfaltwoestijn. Maar ze horen me niet, als ik fluister. Hey, jullie zijn mooi, o speling der natuur. Stap is uit je kooi. Ik fluister, beluister, gezichten in de plooi. Alles kan ontdooien, smelt eens voor elkaar, maar ze horen me niet. Nee, ze vinden me raar. Een enge mensen fluisteraar. Het is dada, dada, dada, -da, da, da. Ja, dat is ook nog iets, hè? Het is een ruig het is toch eigenlijk een. Uh... Continuïteit van een spirit die uh, zeker in Dada tot expressie kwam. En in het surrealisme en in nou ja, futurisme ontader en een beetje in een uh, soort nieuwbouw wat we misschien niet zo leuk meer vinden nu. Maar Fluxus, Provo, allemaal uh, collectieven die, uh, van kunstenaars of creatievelingen die ja, veel meer dan voor het gewin voor een idee gingen. En uh, ja, dat komt weer terug. Je ziet het wel uh, in Black Lives Matter, je ziet het in Extinction Rebellion. Helaas mag het allemaal, of helaas, dat zal ook zijn plek hebben. Maar wij houden toch meer van uh, joyful action. Kan net zo effectief zijn. Dus uh, ja, dat is het. We staan in die traditie, oud. Het is een spirit. En ik ben ontzettend blij dat er zoveel jonge mensen op afkomen. Gisteren... Uh, we hadden een paar Amerikaanse vrienden die helemaal in de beat poetry zitten. En die zeiden: Man, hoe is het mogelijk dat jullie zoveel jonge mensen hebben weten te interesseren voor wat jullie vertellen? Want als wij een Jack Kerouac of een uh, ja, uh, Ginsburg uh, bijeenkomst hebben in de Verenigde Staten, Ja, dan zie je bijna geen mensen onder de dertig meer. Maar jullie hebben het opgepikt, gelukkig. Enfin, um, Roberta, ben jij er? Roberta Petzold is er niet. Nou, zij heeft zelf ook een podium, het panpodium. podium Wat, pa, waar? Nee, Roberta, Roberta, Roberta. Tos! Oh, de reddende engel. Wil je wat doen, Tos? Ook? Tos kan niet drinken, lieve mensen. Ik ben in dezelfde, met dezelfde bomen ingezegd geweest als jij, want uh, mijn uh, voortanden zijn eruit. Ik wou eerst, terwijl ik het niet doen, ik dacht ik ga niet uh, zo uh, voor het publiek iets doen. Ja precies. Ik heb het expres niet ingedaan om het dorst te steunen. Het is ook maar een heel kort verhaaltje. Het gaat erover dat ik met Annie, die hier ergens rondloopt, maar doet doet het er niet toe... ...dat wij op reis waren en we waren in Marokko. En daar speelt het verhaaltje zich af. Het is maar heel kort. Dus. Zo zag ik laatst in een moderne shopping mall, de Agadir een vrouw in een knalrode pennoir lopen met van die grote gele lachende berenkoppen erachterop schrik niet zoiets is hier commufo ze had ook nog een H&M tas in haar hand ik zag haar halt houden bij een openstaande deur en haar pantoffels uitdoen ik keek om de deur en zag een zaal vol vrouwen de beren wenkte me Kom, Annie, riep ik, terwijl ik mijn schoenen uitschopte. We mogen eindelijk een moskee binnen. Het was doodstil in de zaal, terwijl een vrouwelijke imam met een plastic bakje in haar hand gebeden door de microfoon knetterde. Annie had het het eerst in de gaten. We zijn op een tupperware party, fluisterde ze. Ik ben eigenlijk geen dichter. Maar ik schrijf wel eens een gedichtje. En uh, dit is er eentje die ik uh, voorijig ooit heb geschreven. Vlinders zijn gevlogen, eieren zijn gelegd, wel en overwogen, dorpsgrenzen zijn verlegd. Bedreigingen geweken, maar nieuwe op de loer. Nimmer zal truiden, verworden tot tegenstanders hoer. Zij ademt wind tot waaien, boom die het vangt het hoogst. Het heden zal zij zaaien, de toekomst is haar oogst. Naar buiten zal ze treden en rijk onder haar hand. Wild en vrij gestreden streelt zij dit ruige, woest maar prachtig land. Dankjewel. Oh, wat doet doen toch heerlijk gestrepen, hè? Ehm, uh, eens eventjes kijken. Uh, Laila... Uh, oh ja, Mart, Martijn. Nog niet. Oké, okay, dan... Uh, dan zijn... Uh... Ja, lukt dat nu? Ja, Laila van Wetten. En? En? Ik doe het alleen. Oh. Ja. Ik denk dat ik ga zitten. En dat heeft ermee te maken dat er geen standaard is. Dus ik heb een... Uh... Een extra hand nodig om een pagina om te slaan. En ik wil jullie uitnodigen om tijdens deze tekst de grond onder je voeten of billen te voelen. Het wortelen als een boom. Okay. Ontworteld. Stel, je bent een boom. Je staat tussen allemaal andere bomen. Samen zijn jullie een bos. En stel dat jij van alle bomen in dat bos, van alle bomen die er bestaan, ben jij precies, ben precies jij die ene boom die uitgekozen wordt. Je staat gewoon een doodnormale dag en dan komt er vanachter je soortgenoten iemand op je afgelopen. Iemand in diens ogen je ziet. Hier is iets niet helemaal pluis. En je denkt, als hij maar niet... Nee, nee, nee, nee, ja. Toch mij kiest. Er zijn experimenten gedaan met planten. Zo heeft een man een keer twee planten in twee verschillende ruimtes gezet. De ene plant liet hij met rust... Terwijl hij die andere plant langzaam aan is gaan toetakelen. Eerst een heel klein beetje, zo hier en daar, een blaadje eraf. En op een gegeven moment echt op die plant inslaan. En die man die deed dat niet omdat hij erop kikte om planten te mishandelen. Hij had geen geheime kelder in zijn huis... waar allemaal planten in SM-tuigjes gesnoerd op hun meester hingen te wachten om afgeranseld te worden. Nee, die man die was een wetenschapper. En die wetenschapper wilde weten... Wat dat met een plant deed. Zo'n mishandeling. Hij had die plant dan ook een metertje omgehangen. En op die meter waren op het moment van mishandeling enorme pieken te zien. Laat het alsjeblieft. Laat het. Nu het nog kan. Maar hij laat het niet. Hij klimt zich een weg naar boven. Slaat het touw met grote slagen rond je tak. Bindt vast. Trekt aan. En, uh, zijn jullie klaar jongens? Beginnen. Remco en Martijn. Woehoe! En Zelien. Oh, I Nou beter dan mij, beter gelien. Ja. ja. Welkom allemaal, dames, kinderen en heren, onze pioniers en vrienden verdwijnen, langzaam maar zeker om ons heen, wij maken het daar heel gelukkig, al voelt het soms heel erg kil, een feest van, uit respect voor hen, alsjeblieft nu. Heel even stil. Wat wij hebben aan zie komen. Wat zij zouden gaan doen. Met ons allen hutten bouwen. In hoge bomen, dat was toen. We samen bivakeren met ons allen naar de kerk Daar begonnen wij te werken aan ons allerlevenswerk We zullen hen bekeren, met ons allen staan wij sterk Ze pikken onze banen, produceren onze werk Het is er hier dan toch in Gods naam aan de hand De mens wordt hier verdreven en geveegd van vadersland Rustelend met wind, stormkracht vanaf de zee. Tegen een strippelend bijna iedereen doet mee. Kunnen zijn die pieken? Laat zien van onze top. Wie zijn hier dan de zieken? Wie verliest er hier zijn kop? Politiek is drammerij, is een prestatieprojectiel. We graven toch die haven, maar echte mensen, dat zijn wij. Dus bomen, struiken, overal zand. Is er hier dan toch in godsnaam aan de de mens wordt hier verdreven, weggeveegd van vaders land. Het is er hier, toch? God slaan de De mens wordt hier verdreven, weggeveegd van vaders land. Duiden vol met tranen, maar treurend met een lach. We mogen toch niet zeuren, vandaag is weer een nieuwe dag. We, worden, we, we roeien met onze middelen van hier samen spelen, drinken hectoliters bier. Vergunning voor een of verbiedt komt met een schop. We zouden een miljoen ontvangen, werd olie met een dok. Als grote poten starten, is het net een vette brand. Wat is er hier dan toch in godsnaam aan de hand? De mens wordt die verdreven, weggeveegd van vaders land. Wel gezellig samen, op een kluitje bij de haard, je mag ook wel gaan dansen, want het is toch niet te laat. Het wordt je te veel, zorg dat je daarop let, maar dan moet je naar de biekstoel. Dat is nu een scheikelket. Dus snel je handen wassen, ben rechts met de bar, want van die woorden centrifuge centrifuusje raad je daar. In de war met je handen aan, Nee, het is toch echt geen, geen grap. Wat is er hier dan toch? In godsnaam aan de hand, dus er niet vertegen, de van vadersland weggeveegd ben weggeveegd. Ben van vadersland. Ja! <applaus> Heb ik hier een liedje geschreven in het Nederlands? Vertaald in het Frans. Ik ga naar Rudolf. Ik zeg: Rud, is dit wat? Hij zegt. Ma. Neem het wel even mee, want ze begrijpen je wel, maar het is geen Frans. Heb ik van Ruud een tekst gekregen? Dat is deze tekst. Chanson en Frans. Hij is erbij, want ik heb zijn t-shirt aan. Nu continu ons als samen Notre public va s'entraîner si souvent, c'est devenu chaque que tu vois. Je vais encore beaucoup de voix dans la revue avec la musique. J'ai cette chanson ici comme un français, malgré que je ne parle pas cette langue-là. Le monde est le gros cachet, On essaye d'éviter la gloire, sur ta tagnant, le crochet, caillou. Même la merde, son rire, c'est l'anglais, quand il y a un drapeau. Maintenant nous savons comment ce doit être, nous le tournons. Car le tour, comment on continue à chanter Car il n'y a aucun problème avant rien vous commander parce que moi, mon ami, la France. La mer bleue, le grotte caché, le plus profondé, on essaie de vider la couloir qui se dans le crochet caillou. Maintenant on se on fait comme ça, nous nationis, faisons la ski. Fond de fer, nous chantons cette chanson en français parce que cette langue est sans De hautes montagnes, la mer bleue, de grottes cachées, de frôles profondes, on essaie d'éviter la douleur, qui se taigne de rochers cailloux. Monsieur t'aime de Merci Rudolf, c'est pour vous. Ze hebben niet meer, maar we hebben wel nog even, voordat Juliette over ongeveer vijf minuten op het andere podium begint, de one and only Henk de Witte. Ah. yeah. Die Je bent de leugens van toen en die er niet meer om liggen. Wat dan nu? En wat dan? Je bent nu het weinige wat er nog kan. Voor, met en door geld, geld dat geld kan klinken, rollen, verdampen en zweven in cyberspace. Je geld. Je beste vriend, waaraan je altijd denken moet. Hij houdt je onafhankelijk, zorgt dat je je zaakjes regelen kan. Die ontrouwe vriend, altijd meer of minder. Te weinig, nooit te veel. Hij is de joker in het kaartenhuis. Hij is het alibi voor wat je doet met tegenzin of tegen beter weten in. wie? Dat antwoord is altijd, oh ja, die. Begrijp dan toch, het foto... Hey. Ja, goed dan. Ja. Ja. Ja. Een ja. Ja. Ik heb over..... Ja. Ja. Ik heb Begrijp dan toch, het valt niet uit te leggen. Geluid verplaatst zich met de snelheid van het licht. Vlees kan groeien als een plant en wat leeft valt in elkaar te knutselen. Het vloeit, het rolt, het houdt niet op. Begrippen zakken door hun definities of buitelen eroverheen. Wat overblijft zijn algoritmes en die liegen niet. Die zijn nog te vertrouwen. Die maken van de toekomst een lonend, lichtend voorbeeld... Van het verleden een onbeduidend ongemak, net zoals een koe veranderd ingehakt. Voor de laatste. Het is een prachtige dag om te sterven. Een dag waarop lichtblauwe schaduwen zacht oplichten in de sneeuw. Bomen als doodhout, fijn vertakt de hemel raken. Dichte, grijze wolven, die lang, wolken die langzaam over zee het land verlaten. Een dag waarop de horizon verdwenen is in het vele verlies van een verlaten wereld. Doods en stil, sereen en kil. Zo'n dag waarvoor je je leven geven wil. Ben je de postbus? Ben je nog ergens anders te horen? Vandaag. Oké, okay, dan misschien morgen hier weer toch? Ja. Maar ja, dat is ook echt niemand te verwijten. Um, ik woon dus al drie jaar in Almere. Daar is natuurlijk niemand echt een goed woord voor over. Um, en ik moest ook echt fucking wennen, man. Almere, super saai. Um, en een keertje na een avond op Ruivord, hier na een maanfeest, toen. Um, Keek ik uit het kantelraam en toen, toen, toen kwam dit in me op. Almere. Het kantelraam op zolder, half open als mijn ogen. Licht gebogen in gebroken licht. Vergezichten, knipperlichten, slaapstand. Windmolens die wachten tot de wind gaat draaien in het vroege ochtendlicht. Mijn knipperlicht tot het einde van de blokkenmarkering. Huizenblokken die uit een blokkendoos verrijzen, zo nieuw dat de mensen twee keer ouder lijken. De wind waait hier rond alsof de zee niet heeft verloren, met mijn blik op het westen, maar het anker in de grond. Voor de tweede keer geboren op een plek waarvan ik niet wist dat hij bestond. Nou, ik heb dus ook een soort van de hele DSM4 bijbel, verslavingen, allemaal shit, weet je wel. Maar het is ook ADHD, dat is echt de ergste motherfucker van allemaal. En uh, daar heb ik zo ook een gedicht over geschreven, het heet uh, ADHD. Mijn linker en mijn rechter hersenhelft zijn constant aan het touwtje springen. Ik denk aan honderdduizend dingen tegelijk en het lijkt alsof ik vlieg. Een hele vloot tot, avond tot aan het avondrood. Ik ben een passagier en een co en een gezagvoerder tegelijk. Maar die noodlanding wordt ooit nog eens mijn dood. Van buiten alles rustig, maar van binnen verdrinken duizend dingen en de zeven mogelijkheden. Die met een deel van mij in stilte overleden. Mijn leven is halverwege te kort. Voor minder dan de helft van wat ik wil. Maar morgen ben ik dat alweer vergeten. En opeens wordt alles stil. Oh, ga ik denk, nou dat kan ik helemaal niet. Ik ben super, ook best onzeker eigenlijk. Ik heb gewoon nog twee flessen wijn en ik uh, allemaal op. Bij deze carrière-tijger, vooral een carrière-tijger zonder ons. Aanpassen, meelopen, conformeren. Een schaap dat slaapt in nette kleren. De door de wol geverfde wolf huilt diep van binnen als aangeschoten wild. Aangeschoten en wild. Heb ik dit ooit gewild? De status van een jas die mij niet past. Een overklaste last, overbelast. Zwaar op mijn schouders. Zoveel anders dan mijn ouders. Zelfs nu ik ouder ben en wijzer. Liever centen schrapen als het zwarte schaap dan een getemde carrière-tijger. Hier droog ik mijn tranen met de warmte van de zon, ergens aan het begin van het einde, voordat ik weer opnieuw begon. Hier praat niemand over verre oorden, dit oord past in een mond van weinig woorden. Hier vinden zielen rust, waar ze ook gevonden zijn, God hebben hun ziel. Dit is waar goden knielen en hun zonen juichen, met de zomer op de hielen, godin van de liefde, laat iedereen hier buigen. In de wildernis ligt de rust, in het vuur ligt de warmte, die nooit wordt geblust. Laat deze plekje omarmen, totdat de zon je wakker kust. Oké, okay, nou zo te horen werkt Almere inspirerend. En ze zijn ook in de eredivisie, toch? Ja. Almere zit. Zeker, dat de alle ik vandaag is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 Thank you. los palomares al ¿sí? sí. parece a seguir gostar ir de buena Maestro Gabino Palomares, uit State. Ja, ja, ja, ja, dames en heren nog één keertje, een heel hard applaus voor Gabino Palomares. Is er een keertje, helemaal, bij, helemaal bij. niks. Goed, lang geleden aan begonnen ben. De zon, de zon. Zo, so, laat je verhonderen. Free blessings. Free blessings. Bij elk kantoortje en token masters kun je je free blessing halen. Laat even je bandje zien. Dan uh, wordt het even gescand. En dan is alles in orde. Free blessings bij alle kantoren van het Free Blessing Society. De Free Blessing Society bestaat al geruime tijd en heeft zich gespecialiseerd in voornamelijk de Free Blessing. Uh, dus niet te verwarren met de Not So Free Blessing, want die ligt tegenwoordig. Ja, overal in de uitverkooppak. En dat willen we niet. Wij willen voor jullie alleen... Herbal, biologisch, links gedraaid... Free blessings, pure, nature, natuurlijk Zonder toevoegingen. En heel weinig edems. Ja, toch een paar zijn er niet veel... Hou ik ze tegen het licht. Pas de glazen bolletjes op de zon. Eeuwigheid kan alleen in beperking gevoeld worden. Dames en heren, it de la para. Dankjewel, vrede. Tussen hier en einde staan torenflats, als balktisch, nergens tegen aangezet. Iets hoger lijkt de zon een gat, waardoor je kunt ontsnappen. De Jacobsladder rijkt tot op de Maartse akker, maar de klei is na de vorst in de zon veranderd. Houd dit lijf met laarzen vast en lurkt aan elke hekpaal als een kwijlend kind dat zoet uitvlaagt. Bruttelend ontsnapt de laatste lucht uit holen van koudbloedig leven in de bovenlaag Nog even en de larven worden vissen. Zoet water kreeft met heggenschaar Zo knip ik onderkoeld de vlakte na En bij en blijk ik best wel vriend, Althans, dat is liefste wat je zei Je verlangde naar april en mei die als twee sterke handen langzaam de zwaarte eruit zouden brengen. Flerk dit stoort me, ze schreef me en noemde me Flerk. Ik las in dat woordje geen ja en geen nee. Ik droomde dat vannacht de omtrek van gemis. Hoe hoe iets wat niet aanwezig is, in de weg kan staan. Nou, wanneer je zo ontwaakt, dan moet je wat diep nadenken over de betekenis. Terras. Kijk toch hoe zij na het spilsen, het aangezet verbaasde, de geplaagde poses, de hervattingen die overstroomden van het serieuze. Hoe zij haar lokken schikte, opdat haar blikken net niet longten, haar benen als een gordel kruisten, toen hij, naïef en zelfverzekerd, zijn mouwen stroopte. Hoe zij haar lokken schikte opdat haar blikken net niet longten. Haar benen als een gordel kruiste toen hij naïef en zelfverzekerd zijn mouwen stroopte. Hoe zij beide als een hap in de tijd het ronde tafeltje kussend vervolgen. Kijk toch hoe zij hem nakijkt wanneer hij, wanneer hij dapper een danspasje makend de rekening vraagt. Eerst lachend, vertederd, maar ontreddering springt langzaam in het oog. Dit straatje, een kromme, met leien in lutes bemost. Met soms een wanhopig verdomme, dat verder dan spouwloze muren draagt. De wind wordt op buigen bewogen, de zangklok door meeuwen bevangen, de schemer gejaagd. En aan het licht komen krakken, verzonken kasseien en stoepranden uit hun verband geraakt. De enige pijler, de zadelpen roest. Het laatste principe, de liefde, verwoest. Maar ach, wat ik eerder al zag, op de resten zal vast wel iets groeien.